15 euro per maand met je mee. Regel het eenvoudig in de Rabo app. De coöperatieve Rabobank, onze bank. Bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de allerbeste aanbiedingen. Zoals Campina Lang lekker. Een literpak, 1, plus één gratis. We doen met je mee. Plus. 58 nieuws, 9 uur.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 De Britse politie is klaar met het onderzoek in het huis van ex-prins Andrew. Ze gaan nu zijn oude woning in Windsor uitgebreid doorzoeken. Andrew zat gisteren de hele dag op het politiebureau. Een officiële aanklacht is er nog niet. Maar hij zou als handelsgezant gevoelige informatie aan Jeffrey Epstein hebben gegeven. En president Trump wil informatie die de Amerikanen hebben over aliens openbaar maken. Daar is veel belangstelling voor, zei hij. En daarom heeft hij het Pentagon en andere afdelingen van de overheid opdracht gegeven allerlei documenten vrij te geven. Wanneer dat gaat gebeuren, zei Trump er niet bij. En ook niet of er geheim materiaal bij zit. En dan het weer in het Noordoosten. Nog kans op neerslag. En vanuit het Westen breekt vanochtend later af en toe de zon door. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af. Later regen. En het wordt 4 tot 8 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Ja, Eerst dankjewel. Dan een overzicht van de filers. En Rick, weet waar die staan. Goedemorgen. Begin op de A4 Den Haag, Amsterdam bij het Limes Aquaduct. Vijf minuten A12, Arnhem-Oberhausen bij Duitsland 24. a 37 Noop het holsloot meppen bij Duitsland. Dat is de laatste 18 minuten. En dan zijn we meteen bij met ons ochtendshow kans op geld. We beginnen de dag met een mooi bedrag. En het leuke is we wel even met de man die gisteren toch namens Nederland... ja, de held van de dag was. Kjeld Nuis, hoe is hij vanochtend wakker geworden? Je hoort het zo in de ochtendshow. Van de spannendste Champions League-avondjes... tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro...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 Met een lach. Goedemorgen. Tim, Rick, Niels en Florentin. De 538-ochtendshow. Laatste deel voor deze vrijdagochtend met straks een Kjeld muis en Rob Schepers, De WKM One-liners binnen een uur en een paar minuten. 538. Goedemorgen, Vrienden. Voelen jullie die, die, die weekend Let's go. DJ, start de beat. De 538-ochtendshow. Ochtendshow. I had a dream so big. So and I in God om 9 over 9. Nog een beetje aan het bijtrekken van direct net live bij ons. Wat was dat weer goed, Niet normaal. Ja, je zou voor de grap ook nog eventjes... Ik, het blijft radio, tuurlijk, maar het is dan toch wel fijn dat er ook camera's in de studio aanwezig ja, zijn. Check straks eventjes de socials van 50. Dan kan je het optreden, kun je even terugkijken. Niet normaal wat hier net gebeurde. Uh, ja, je zou normaal zeggen ze braken de studio af. Nou, ze hebben alles heel gelaten, maar het was echt waanzinnig. Um, wij hebben een stem op de band. Oh? En we zijn benieuwd of jullie die stem herkennen, want dan maak je kans op een prachtig geldbedrag. 538 euro. Zometeen te verdienen door even te vertellen wie je hier hoort. Je bent een topcollega. No. Ja, was jij dat? Ja, nee, hè? nee, ik jij was het niet. niet. Ik was oh, het nee. niet. Hey, maar nee. ik had het gezegd kunnen hebben ja, hoor. hoor. Kan het zo... ja. Maar wie is het? Je bent een topcollega. 0909-30538. Als jij de stem denkt herkennen, dus 0909-30538. En je zou, hem ook, uh, je zou hem op kunnen nemen en af kunnen spelen. Je bent een topcollega. Als je een keer een dag hebt dat je ja. denkt, nou het zit allemaal niet helemaal mee. Uh, 0909-30538. Wie zoeken wij? Laat maar weten. I see the moon, oh, when looking at the sun. 10 over 9, goedemorgen. Je bent bij de ochtendshow van 538. En een uh, interessant vraagstuk, want wie heeft dit gezegd? Je bent een topcollega. En ja, tegen wie heeft hij het gezegd? Ja, daar hoef je geen antwoord op te geven, maar nee. ik ben er wel benieuwd naar. Ja. Uh, via 0909 kun je meespelen met. Be be be begin de dag. Be be be begin, be begin de dag. De dag. Be begin de dag. de dag met de morgen. Be begin de dag. We we we met een mooi bekracht. dag. Be be dag. Be ja, waar gaat het rat op uitkomen, zometeen? meteen. Begin de nieuwe dag. Een mooi bedrag begin de dag met, met een mooi bedrag. Daar gaan we zo dadelijk achter komen als Esther daar weer een draaier heeft gegeven. Jij ja. staat er al helemaal klaar voor. Ja. Uh, maar ja. eerst op zoek naar een goed antwoord. Suzanne, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Suzanne. Goedemorgen, hè. Hey, wie, wie zoeken wij? Uh, Rob, Rob Geus. Rob Geus. Van de politie. De smaakpolitie. De uh, hygiëne, De smaakpolitie, ja. De dus ja. Hygiëne, hygiëne, ja. hygiëne. Hygiëne, smaakpolitie. Hygiëne boa. Ja. <laughs> Iets met hygiëne. Ja. Even luisteren Wat hoor. Ik... Je bent een topcollega. Je bent een topcollega. Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Ja. Maar uh, hij heeft het niet gezegd. He? Oh, jammer. Ja. heeft Suzanne, toch een goed weekend hè? Ja, tel hem dat. Hoi, hoi. Bye, bye, bye. Kelvin, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Hallo, hallo. Uh, jij dacht de stem te herkennen... Ja, ik uh, denk het te weten ja. Nou, wie zoeken wij? Uh, Jack Ploy, dacht ik. Jack Ploy, de Formule 1 commentator. Hmm. En Thomas. Ja, de, de kenner. Oh. <laughs> ik het, ja. Even luisteren. Oh. Je bent een topcollega. Ja, het is helemaal goed. Dat het is mooi. Jack Ploy. De laatste van S. Ja, ja spannend hè. Heel spannend. Waar gaat hij op uitkomen? Oh. Nou, ik ben... Nou, is het is toch niet geheel onverdienstelijk, toch? Nou, zeker niet. hartstikke keurig. Nee, hij staat toch hierop, hè? Ja, ja, ja. Ik wijs nog even. Oké, okay, nou, 250 euro. Hey, Kelvin. Kan de dag te beginnen? Dat wou ik zeggen Dat had je. Ja. Uh, een paar minuten geleden nog niet. 250 euro, maken wij over. Heb je plannen ermee? Nog niet. Ik ga er eens even goed over nadenken. Ja, je hebt gelijk ook. Maar uh, jij zegt, uh, maak je geen zorgen, het komt erop. Dat komt wel goed, denk ik, ja. Hartstikke, hartstikke mooi. En veel plezier ermee en heb een goed weekend. Aan telefoon, dankjewel. Hoi, hoi. Zo, Kelvin, die er hier even vandoor gaat met een prachtig geldbedrag van 250 euro. En dan van de ene winnaar naar de andere. Want aan de telefoon, de man die gisteren tijdens zijn allerlaatste Olympische wedstrijd... een bronzen medaille in de wacht sleepte. Kjeld Nuis, goedemorgen. Ja. Goedemorgen, jongen. Goedemorgen. goedemorgen. En van, goedemorgen. hartig gefeliciteerd. Dankjewel. Brons, met een gouden randje, zei je gisteren zelf. Ja, ik vind dat altijd zo'n domme uitspraak. Ja, maar ja het maar ik, zijn jouw woorden. Ik, ik, ik, ik, zo, <laughs> zo, zo voelt het stiekem toch een beetje. Ja, ja, ja, zeker. Ja, en waarom is dat? Waarom voelt het zo als, ja, een, als toch dat een gouden Gewoon uh, uh, Sowieso winnen of een medaille winnen. Zeker op, uh, op een evenement zoals de Olympische Spelen wordt gewoon... Uh, per keer moeilijker. En zoals jullie gisteren gezien hebben, het niveau was echt krankzinnig hoog. We gingen met uh, snelheden... Ja, hetzelfde snelheden als mensen op de 500 en de 1000 rijden. Zo zijn wij begonnen aan een 1500 en dan moet je nog drie ronden. En dat is gewoon... Uh, het ging zo snoei-snoei hard. En, um, Dit was mijn allerbeste eindtijd ook ooit op een laaglandbaan. Oh. En dat zegt wel genoeg dat dat, dat dat nodig is voor een bronzen plak. En, ehm... Um, ik heb heel even wel gedacht, misschien, misschien kan ik wel voor het goud. Alleen toen toch pakte Ningen in de laatste ronde zo hard door. En, ja, dat, uh, dat, dat, dat, dat mocht niet zo zijn. Alleen uh, tot op de laatste centimeter heb ik toch wel... Ik dacht dat ik Stolz ook nog had. Maar die prikte zijn schaats net wat sneller over te zweepen. Een paar honderd. Uh, en uh, ja, Die gingen met het zilver vandoor. Uh, maar nogmaals, zoals Christen zei... Uh, het komen aan mijn reedroest. En dat, dat is ook echt zo. Ja, en jij zei... Uh, ja, de, de, de race verliep ook precies zoals ik hem wilde rijden. Bijna. Ja, weet je, je visualiseert de avond van tevoren of de, de nacht... Voordat je, als je in je bed ligt dan, dan, uh, en je doet je ogen dicht... dan zie je jezelf een soort van rijden. En dan rij je op een bepaalde plek ten opzichte van je tegenstander. En dan, toen lag ik eigenlijk negen van de tien keer lag ik eigenlijk voor aan de binnenkant van mijn ogen. Ja. Maar uh, ja dat was tot, tot het eind helaas niet zo. Ja. Dus uh, ja, maar dus de, de, de snelheden en zo wel. Kijk, als ik van tevoren had gezegd, joh, je wint brons en je, je opent 22, dat is net zo hard als bij mijn wereldrecord in Salt Lake City. Om ja. het even ergens mee te vergelijken. Dat is, ja, dat is echt buitenaars. En uh, daarna bleef N Ning dan zo hard doorrijden. En die kon ik helaas niet opvangen. Maar ook over mijn eigen niveau ben ik echt gewoon... Ik ben echt heel trots op dat ik dit er nog uit uh, weet te slepen. Nou, nou, was wat goed was je zo relaxed als je eruit zag? Want uh, is dat ook misschien een beetje het geheim nu? Dat je, nee. zo, je was zo ontspannen, nee. leek het? Nee, helemaal niet zelfs. Nee, ik had de 48 uur daarvoor, denk ik, ik voelde me... Ik had het super heet de hele tijd. Ik had het heel... Ik gloeide. Oh. En, en, gewoon van de. Ja, een beetje. een <lacht> Beetje opvliegers inderdaad. Ja. Uh, oh. Maar ik moet zeggen, dat viel wel redelijk van me af. Als je dan het ijs opstapt en je hoort het gejuich van al die Nederlandse fans. Dat ja. was echt, echt gestoord. Dat was zo vet. Dat helpt, hè? Hey, maar hoe kan het ja. Want ik hoorde iedereen zeggen van ja, we rijden bizar hard hier. Hoe komt dat nou opeens? Want het blijft een laaglandbaan. Ah. Nou ja, buiten dat, het is een soort uh, poppenpaantje. Een soort uh, alsof ze in de rij zeggen, weet je wat, we gaan hier even een ijsvloer neerknallen. <laughs> en dan uh, doen we een paar tribunes en dan zien we het wel. Ja. Uh, ik weet niet of je dat evenement nog herinnert in Amsterdam, uh, de coolste baan. Dat is ja, in het Olympisch ja, ja, ja. Stadion. Okay. Ja. Nou, toen voelde je gewoon die golfplaten daaronder. Voelde je gewoon, uh, <laughs> en dat is eigenlijk, heel eerlijk, is dat hier ook. Als je het ijs opstapt, je voelt het kraken, je hoort het kraken, maar het gaat snoeihard. Ongelooflijk. Ik heb er geen idee. Nee. Ja, ongelooflijk. Ja. Ik heb er geen. Eén verklaring voor waarom dat zo is. Hé, hey, nou is het zo dat jij natuurlijk hebt gezegd van... ja, dit zijn mijn laatste Olympische Spelen. En nou werd er gisteren dus toch door jou openlijk getwijfeld... ja, wacht eventjes, als straks die half de baan is... waar voor de Olympische Spelen wordt gereden over vier jaar... Ja. Ja, dan moet ik misschien toch nog maar eens heel goed nadenken... of ik niet toch... Hè? Ja, weet je, dan ben ik lekker dichtbij, hè? Ja, dus dat... dan uh, hoef je ook niet te reizen en zo. En als je dan... Uh, dan kan je s morgens lekker langs de kant staan bij mijn zoontje... en dan s'avonds even een Olympische reden rijden. Even Olympische rit. Ja. Papa moet even weg. Ja. Ja. Maar Papa is later ja. terug. Ja. Maar dit, ja. overweeg je het serieus, Jan? Nou, weet je, uh, ik heb gezegd, of tegen mezelf uh, gezegd... ik blijf net zo lang doorgaan uh, als ik mezelf kan blijven verbeteren. En zoals ik net zei, ja, dit was echt weer mijn beste rit eigenlijk van, mijn, van mijn leven. Uh, en ik ben 36, dus als ik me volgend jaar weer verbeter... dan plak ik er nog een jaartje achteraan. En als dat jaar daar weer op is, dat ook zo. En Heel eerlijk, ik denk niet dat ik dat nog uh, vier jaar kan. Maar uh, ik ga er wel uh, van blijven genieten. Ja. Zo, zo noem ik het maar even. En zeg ja. nooit nooit, dat een beetje. Nee, zeg nooit nooit. Precies. Nee. Nou. Uh, Kjeld, goed je gesproken te hebben. Uh, geniet ervan. Ja, daarvan. ik gelijk. En uh, Fijne dag heb een hele mooie dag daar. Bye bye. Jullie Hoi hey. Doei. Vanuit Italië, Kjeld Nuis, Olympische winnaar van de uh, brons gisteren op de 1500 meter. 9 voor 11 met muziek van Fleetwood met nu. En dan weet je dat het echt bijna weekend is. Yes, yes, yes. Uh, de Week in uh, Rob Schepers hoor je zo meteen. Hallo, dit is Edwin Evers. Ja, het is alweer vrijdag. En het weekend komt steeds dichterbij. Evers Co. is er vanmiddag weer. Vanaf 2 uur. Bij Radio 538.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 Nu bij Gamma, 30% korting op Altrex huishoudtrap Dabbeldekker. Bekijk alle acties op gamma.nl, in onze digitale folder... of kom langs in de bouwmarkt. Fans van Laanzinnig Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor eens ster beter leven slagersrokworst. Deze week nergens goedkoper, 275 gram, maar 1,69. Geslaagd prijsje. Ja, zegt dat. Fans van Voordeel, Aldi. Werkend Nederland draait op volle kracht.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 Fris kruidige lamstoof met aardappel, geroosterde aubergine en mais. Of kies uit vele andere dagverse gerechten. Bereid door topchefs. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Ja, de dag vandaag. In de ochtend op veel plaatsen regen. En in het noordoosten kan natte sneeuw vallen. Temperatuur vandaag 4 in het noorden en 9 in het zuiden van Nederland. Komend weekend wordt het warmer met 12 graden, maar wel af en toe een bui. En dan de files, Rick, waar ja, staan ze? laatste drie beginnen op de A12. Arnhem-Oberhausen bij Duitsland, 19 minuten. A30, Barneveld-Lunteren bij Scherpenzeel, 6. En de laatste is de a 37 Knopend Knooppunt-Holsloot-Mepen bij Duitsland, 15 minuten. Het is 1 over half 10 en dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Beste goedemorgen. Goedemorgen. Een vrachtwagenchauffeur heeft in Den Bosch vanmorgen... een stalen poort op zich gekregen. Dat meldt Omroep Brabant. Het is niet bekend hoe dat kon gebeuren. De man heeft het niet overleefd. Na het datalek bij Odido proberen criminelen klanten van Odido op te lichten. Dat meldt RTL. Er is een website waar je geld moet betalen... zodat er namens jou een schadeclaim wordt gedaan. En het is al bij eerdere winkels gebeurd... maar nu roept ook HEMA hun speelzandproducten terug. Want in minimaal één testbuisje is asbest aangetroffen. En dat kan, als je het inademt... op de lange termijn ernstige ziekten zoals longkanker veroorzaken. Uit voorzorg roept HEMA alles terug. Knutselzakken met gekleurd zand, zandstof en zandcreaties. Mensen kunnen de artikelen terugbrengen naar de winkel. Oké, okay, dankjewel eventjes voor dit moment. Later vanochtend. En uh, ja, dan weet je dat het vrijdag is. schepers, de week in one-liner. Sowieso altijd een leuke radiodag, hè, de vrijdag. Fantastisch, de week in one-liner. meteen op tennis, je hoort Lindo. En later vanmiddag ook nog Evers en koop. En de avondshow. Eén groot feest de hele dag op de radio. En dan geven we ook nog vakanties weg, ongelooflijk. Sam, hoe hoor je nu? 12 to 12. Celebration tonight, celebrate, don't wait too late, no, we don't stop, you can't stop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 One more time in de ochtendshow. Of Punk, moet je geloof ik officieel. Ja, ja Daftonk, Daft ja. Daft uh, Straks hebben wij Rob Schepers... die eventjes terugblikt op de afgelopen week... zoals hij dat uh, iedere week doet bij ons in het programma. En dat doet hij dan uh, op zijn eigen wijze in one-liners. Maar ik maak me altijd een beetje zorgen... Uh, op, dit punt, uh, op dit punt in het jaar met Rob Schepers. Want? Nou, Rob is een uh, Brabander... en uh, die heeft uh, natuurlijk de afgelopen periode... uitzinnig carnaval gevierd. Zo, maar dan loop je van alles op. Ja. Dus ik hoop dat het zo meteen... Uh, dat hij überhaupt wakker is. Voorgaande edities had hij uh, een iets wat broze stem, om het zo maar te zeggen. Yes, dus, yes, yes. yes, yes. yes. <laughs> ja. Ja. Ik hoop dat het allemaal goed komt. Of dat lukt, hoor je zo meteen in de ochtendshow. Turn the lights off. Kwart voor tien. Precies. Nou, keurig. Exact. Ja, dit is echt op de minuut nauwkeurig. Dan je toch ook professioneel. Ja, dat is... Uh, Rob, goedemorgen. Ja. <laughs> <hums> Volgens mij is dit el elk jaar dezelfde grap. Ja, ja, maar je, begint, je vraagt er ook een beetje om. Goedemorgen. Is nee, ja. al fit en monter. Dat is al vier dagen geleden in carnaval. Denk maar hoe was je? het? Heb je het leuk gehad? Heerlijk heb ik het gehad. Ja, Het was, het was, het was fijn. Het was koud ook. Koud, hè? Ja. Zo. Zo, yeah. Jensee. Maar hè, dat maakt niet uit. Dan kruip je gewoon tegen een onbekende vrouw ergens tussen de boezem... en dan ben je weer helemaal opgewarmd. Yeah. Op het, het is echt het is heerlijk. Het maar is het is toch fijn. wel uh, voor ons... Uh, kijk, wij zijn Westelingen. Wij snappen het ergens gewoon niet natuurlijk dat hele carnavals carnavalsverstaan... Uh, maar hoe, hoe vier jij even? Vier het groot, uh, zoek je heel veel nee, mensen op? ik, uh, ik zoek uh, meestal kleine, kleine bedompte kroegjes... Uh, met obscure carnavalsverenigingen en obscure muziek. En niet te groot. Ik heb alleen uh, maandag heb ik in de tent op het Willeminaplein gestaan. En dat was ook heel leuk. Dat was voor mijn doen heel groot. Okay. Ik heb het het liefst klein. Niet zoals jij bij drie uur vooraf. Met, uh, met 7000 dronken Brabanders. Dat is, dat is te groot voor het mij. Is, ik vind het wel gezellig hoor. Ik bedoel, uh, ik, ik vind het wel knap dat het mensen zijn die dit 4,5 dag volhouden. See, oh, ja, dat ja. is gewoon echt topsport. Ja, ja, ja. Ik, ben, uh, ik ben vrijdag begonnen. Ja, bij met mijn, bij mijn zoon in de kroeg. En, uh, en dit is er geëindigd. Dus ja, ik ben, ik ben trots op mezelf. Ja, en nu vaste. Uh, hmm?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 Sleepers. Ik dacht eerst dat het een doku was over het seksleven van Bill Cosby.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 Een bril repareren is makkelijker gezegd dan gedaan. Voor Erben Wendemars is dat precies andersom. <lacht> laat hem even indalen ja, jongens. Ja, ja, ja. Ja. Misschien moet je het nog één keer doen. Ja. Nog nee. even één keer. Nee. Nee. Reactie Wendemars toen hij zag dat de bril kapot was. Oei, sterkte. Reactie van de man? In een half. hoezo? <lacht>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 voor vanochtend hier in de ochtendshow. We zijn er door maandag, dan zijn wij weer. Morgen het beste van de ochtendshow natuurlijk. Dat... Is dat het om... heel het weekend? Of? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, probeer ze al drie uur te stoppen. Maar ja, dat is uh, onmogelijk. Ja. Uh, Jelte, hartelijk dank voor ja. deze week. Ja, graag het gedaan. Erg graag, graag, gezellig en Esther natuurlijk, altijd. Hè? En Esther, grote dank ook voor jouw bijdrage met het nieuws. Erg leuk om te ja. doen. Nou goed zo. Maandag is het hele team weer compleet van deze radioshow. Dus tot dan. En dan zijn het ook nog steeds zomerweken. Oh, lekker man. Ja. Zometeen na tien uur veel plezier met Martijn en Gauw, want die hoor je dan.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 We hebben weer wat extra knuffeltijd. Ontdek bij Vibra alles voor je baby. Hoe je het dat doet, dat doe je goed. Vibra. Ze hebben nu bij Quantum... 15% korting op alle vloerkleden. Kom ook shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Nu bij Vibra. Dat is die vlekkenverwijderaar voor maar 2,99. Ontdek de oplossing bij kleine ongelukjes. Ook in onze webshop. Hoe je het dat doet, dat doe je goed. Vibra. Orders die blijven binnenstromen...